Goedenavond, ik ben Sit en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is waarschijnlijk einde verhaal voor Big Bazaar. De koopjesketen krijgt geen extra tijd om alle geldproblemen op te lossen. Dat heeft de rechter vandaag besloten. Er zijn heel wat schuldeisers die nog miljoenen krijgen van de winkelketen. Economieverslaggever Roland Muller legt uit hoe dat nu verder moet. Het is nu wachten op de faillissementaanvragen. Daar lagen er al een stuk of elf van. worden nu gewoon weer in behandeling genomen. Uh, waarschijnlijk morgen al om tien uur de eerstvolgende in Amsterdam. Uh, in Amsterdam. En dan zou het zomaar als helemaal officieel klaar kunnen zijn voor Big Bazaar. Het is een bittere pil voor alle klanten en werknemers. Er werken zo'n 1400 mensen bij Big Bazaar. Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, gaat een groep mannen uit Polen jaren de cel in. De verdachten zouden de persoon kennen die de moord op misdaadverslaggever Peter R. De Vries organiseerde. Ook lieten ze zich inhuren voor criminele klusjes. Zo zouden ze iemand in Eindhoven met een hamer hebben mishandeld en een bedrijf in Best in brand hebben gestoken. Prinses Alexia kan zich klaarmaken voor een hoedjesparade. De middelste dochter van Wimlex en Maxima is er voor het eerst bij op Prinsjesdag. Alexia zit in de Schouwburg, waar de koning de troonrede voorleest. En waarschijnlijk staat ze even later ook op het balkon van Paleis Noordeinde om te zwaaien. Alexia werd deze zomer 18 en mag er daardoor bij zijn. Een gekke schooldag voor honderden leerlingen van een middelbare school in Duiven in Gelderland. Vanochtend liep een TikTok-stunt uit de hand en klapte een plastic fles met gloortabletten uit elkaar op een wc. Daardoor ontstond een enorme gloorwolk en werd de school ontruimd. De rector heeft deze boodschap voor de leerlingen. Wees zo verstandig en zie dat dit ontzettend veel overlast betekent voor heel veel mensen. Je bent een uur, anderhalf uur gewoon helemaal uit het ritme. En heel veel hulpdiensten moeten hiervoor uitrukken. Dat kost ook heel veel geld en heel veel energie van mensen. Dat moeten we niet hebben. Dit is echt wel dom gedrag en meer dan dom gedrag. Het zit tegen het criminele aan, dat moet je niet doen. De school gaat aangifte doen. Het weer, het is onbewolkt, 23 graden op de wadden tot 27 in het zuiden. Vanavond en vannacht is het droog, morgen ook veel zon en een paar graden warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 met nu, de herhaling van Alternative FM. Hey, yo Jay, what's good? Hey, hey, piks. Wat zeg je? Ik vind me laatste dag. Ik mijn Mercedes op de teller 180. Want al die toren zitten vast in mijn gedachten. Die tas gevuld met brieven vind ik prachtig. Ik ben lastig. Al mijn jongens die zijn lastig. Bij Mercedes op de teller, 180. De auditories zitten vast in mijn gedachten. Die tas geveld met pas brieven vind ik prachtig, vind ik prachtig. Je vindt me lastig. Allemaal jongens zijn op weeks Vertel die mannen, kom bij mij, je gaat op een staan. Ik kom van donkere dagen, nu wil je meegaan. De lichten waren uit aan deze kant. Ik rijd altijd, de echte vraag is wat doen ze voor mij? In deze life moet je bewegen, voor ze bewegen op jou Draag de buurt, ik dacht de fam, ik draag de gang, jij bent op cloud was hij in een auto's, moet je voor even bij komen. Maar dan moet money hier gaan bijkomen. Dus kan niet chillen, de dag. Trap me, Mary, ligt geen paap. 180 is nog zacht voor me. Die 100 doe zo, is geen paap. Ik vind me lastig. Ik ruim Mercedes op de teller, 180. Want al die toren zitten vast in mijn gedachten. Die tas gevuld met passenbrieven brieven vind ik prachtig. Wel lastig, oh mijn jongens, die zijn lastig. Ruim Mercedes op de teller, 180. Want al die torens zitten vast in mijn gedachten. Die tas gevuld met in de boot met big ik sla, ik mogen trippen. Ik rook een pitje verve huis, ik schrijf voor opgetichten. Ik loop de spuiten op die wijven met gespoten lippen, opgezichten. Kijk en dan me scheef met die gelogen blikken. Met beide benen op de grond, ik ben een buitenbeentje. De lopen naast zijn Nike's als ze belt verdelen. Kat is dus zijn niet thuis, van dit en mensen eten. Luister even, koning is weer thuis. Ik laat een beetje van mijn klemers eten. Zakelijk gezien een nieuwe deal, een nieuwe additje. De is die gaan op, ze willen springen op mijn laddertje. Mijn advocaat op mijn deal niet makkelijk. Ik laat ze babbelen, weer in de boot. Ik doe het op mijn dode akkertje Net als mijn wiet gooi ik die beat, weer in een vlammetje. Herkend in elke city, volgens mij gewoon niet landelijk. Ik zie zo rocket, skinny jeans, ik ben niet mannelijk. Mijn kakko wil ik los, ik wil geen broek die op mijn pal. Ik vind me lastig. Op de teller 180. Want al die toren zitten vast in mijn gedachten. Die tas gevuld met pasabrieven vind ik prachtig. Ben lastig, al mijn jongens die zijn lastig. Ruim me op de teller 180. Want al die toren zitten vast in mijn gedachten. Die tas gevuld met pasabrieven vind ik prachtig. Vind ik prachtig. Op zoek naar innerlijke rust, ik moest mezelf nog ontmoeten. We hoeven anders, ook al zit je op dezelfde route. Ik weet niets van die zure appel, want je leven was zoet Mijn jongens ready als je vraagt en als ze leven er moet Neem me niet kwalijk, mam, stil werd geveegd in mijn schoen In risico's, we niet van niet van zekere routes Beetje laat, tweede plaats, van mij, ik neem geen genoeg Veel haas, die laag en daarom reed ik verboten Ze dus Zit in die Bampi of Mercedes, van mij denkt vermogen op bootjes dus Waar ik, waar ik moet zijn, vegen de bodem in houten En nou mijn jongens die niet breken, ze leven de code Hele lieve guys, alleen een beetje verbood. We schieten straightway, roep niet met 1-2 Bullies, pas één tape, kom Nieuw taffé George, Glumi FND, of TP, Gucci, drive de six flight de stray to see. Weet al, want schuin tegenover mij in de straat. En uh, ze heet de Siggy en Dins uh, en ze komen uh, uit zijn ook. En ze spelen toevallig dit weekend uh, bij Into the Great White Open. En dat is, in, uh, uh, dat is op het eiland Vlieland, ben ik ook meerdere malen geweest. Een uh, groot festival. En aangezien uh, Wendy Moore vandaag uh, de gast is, is meteen de openingsvraag. Zou jij er willen staan, daar? Natuurlijk. Ja, dat dacht ik al. Ja, uh, Volgens mij is dat best wel een uh, lekker festival. Om, uh, zeker voor jou ook, denk, denk ik. Dat is ook het, wel. Ja. Ja. Daar zou jij wel tussen passen ook, vind ik eerlijk gezegd. Volgend jaar? ik. Ja, waarom is dat dan nog niet gebeurd? Ja, dat is <laughs> een hele goede vraag. Uh, maar goed, uh, dan moeten we toch maar eens iets van een, een of ander mp3'tje die kant op uh, sturen. Een vraag of... Uh, nou. uh, dat zou, ja, ik, ik ga dat toch eens even overwegen. Um, goed, um, nou, bij deze hebben we meteen de introductie gedaan. Um, grappig uh, verhaal is ook uh, dat ik uh, bij uh, een van de clips zelf getuigd... Ben geweest van de heren Sigi en Dins. Dat gebeurde in de Vogalenstraat. Rondjes werd daar opgenomen. En toen kwam ik pas veel later op het moment dat ik in de Verspijkstraat tegen, tegen de wind in beukte met al die volgers erop. kwam ik er ineens achter dat het de, de twee heren die schuin tegenover mij in de straat waren. Nieuwe single, de meest recente is 180. Of ja, 180, want het is Nederlandstalige hip-hop. Uh, maar jij, Wendy, uh, want ja, uh, Beast, uh, daar had je ook een clip bij gemaakt. Mm -hmm. Maar die is ook eens verantwoord opgenomen. Ja, inderdaad. Ja, dat, is, dat is wel <laughs> heel erg leuk, ja. Ik, uh, ik heb tot nu toe al mijn videoclips in Zandvoord opgenomen. Alles? Dus, uh, ja, oh ja. Ja, ja. Dus allemaal uh. bekende locaties. De, het begin van Beast is in, uh, hier in het dorp opgenomen trouwens. Bij het circus daarboven. Dat straatje naar boven. Ja, uh, dat is uh, brrr, um. Kosterstraat. Ik ja, weet de namen. Volgens, Volgens mij is het een kosten uh, bij. Uh, bij het. Of ja. het Wagenmakerspad. Dat is één van de twee. Dus, uh, maar goed, dat maakt niet uit welke. Ik, ik weet ben... de namen niet. Nee, okay. <laughs> en uh, de rest van de clip is uh, bij het tunneltje, daar heb je zo'n nep bos, zo'n tiny bos. Daar, uh, daar is het ja. grote stuk opgenomen. Ja, dus daar ja. kun je een beetje rennen. Want ja. ik heb heel veel gerend in die videoclip. Ik was heel moederna. <laughs> <Ja. laughs> en toen, uh, toen werd het donker, en ze zouden we eigenlijk daar gaan filmen. we hadden een generator geregeld. Die deed het opeens niet meer. Dus wij helemaal paniek. Toen zijn we naar de flat van mijn ouders gegaan in Noord. Daar ja. heb je natuurlijk ook zo'n bos daarachter. Ja, ja, ja. Hebben we een kabel over de... Over de over de babbelstraden, ja. ja, ja, ja. Van, uh, voor, uh, voor stroom. En toen hebben we achter de flat uh, de rest gefilmd. Ja, ja super grappig. Uh, je moet wel heel creatief zijn met uh, videoclips. <laughs> ja, ja het kan, als het fout gaat dan... Ja. Uh, uh, uh, er is nog een, een nummer drie in uh, Zandvoort, Want Ruud Hameling heeft uh, bij een van zijn uh, eerste singles van uh, het uh, album... wat die Komende maand gaat hij uitbrengen, heeft hij in de Amsterdamse waterleiding geschat. Oh. Dus... dus. Daar zie je achter. Ik vond natuurlijk een mooi, natuurlijk. Ja, tuurlijk. Dus uh, er is best nog wel het een en ander uh, aan plaatjes en materiaal te schieten. Uh, ja. Zandvoort vind ik altijd wel een beetje obscure plekken hebben in dat opzicht. Het, dus, was, het uh, heb echt vette, vette stukken. Ik heb ja. nooit uit Zandvoort. Ja, ik heb één keer op een kermis of zo nog een stukje ja. gefilmd. Maar toen ook Circus Zandvoort hebben we gehad. Gertenbach ja. heb ik ook ja, gefilmd. Klopt, dat was de eerste. Uh, ja. dus, uh, er zijn nog wel wat uh, locaties ja. Uh, geweest. Ja, dat is echt leuk. Ja. Dus, David, als je luistert, er zijn heel veel uh, Zandvoortse locaties al gebruikt hè? in het uh, ja. muziekland hier. Uh, van drie mensen die hier uit Zandvoort uh, komen en die al bezig een woordje mee te zijn uh, gaan spreken. Want jij bent ook weer opgevallen bij uh, 3FM, heb ik uh, begrepen. Dus, ja. ja. Hoe is dat gegaan? Eh... Um... Nou, ik kreeg te horen dat Rips Cages, dat is een nummer op mijn EP die eigenlijk geen single is, mm. uh, in de verlanglijst zou komen. Verlanglijst? Ja, we ja. hebben een segment dat is uh, elke um, zaterdag kan er opnieuw gestemd worden ja. en dan kunnen er liedjes in komen. En Rips Cages kwam erin uh, via een tip van Simpleton, de artiest. En uh, toen heb je erin gestaan en toen bleven mensen steeds stemmen. Dus uiteindelijk is hij er bijna een maand in geweest. Ja. Dus uh, dan is die lekker op 3FM afgespeeld. Ja, nou, super verrassing natuurlijk. Ja. Dan nog iets. Want uh, ook opvallend is... Uh, in april uh, was uh, Inge Lambeau... degene die haar uh, release show deed... en juist stond in het voorprogramma. Ja, wat, ja klopt. Wat, uh, wat is uh, jouw uh, verbinding met uh, Inge Lambo? Um, ik kende haar al niet persoonlijk. Maar ik, toen zij net begon... Een beetje, toen had ik haar al op, op uh, Instagram gevonden. En Toen hadden we gewoon elkaar gesupport... een beetje gepraat ja. en dat soort ja. dingen. En dat is dat een beetje gebleven. Dus ja, nu nog steeds nog steeds. ja. oké. Okay, dus dat, uh, dat is het uh, verhaal uh, met de inge. Uh, we gaan uh, natuurlijk uh, straks. nou dat zal gebeuren zo rond half negen zo'n beetje dat we die eerste twee nummers uh, uh, laten horen. want uh, ik heb het lijstje heb je ook al even van je doorgekregen in ieder geval. dus uh, <laughs> ja. wat, uh, onder andere Beast... nou daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar hoe die uh, gaat klinken ja, in de akoestische is, uh, versie. heel wat, anders. Dan kan ik duidelijk. Vertellen. want, uh, want, want uh, zoiets omzetten in een akoestische track is natuurlijk. Uh, ja je moet alles omgooien. ja. Ja, lijkt mij ook. Want, ja. uh, want, uh, maar goed, als het liedje ook akoestisch te spelen is, is het dan, dan moet het een goed liedje zijn. Dat kan haast niet anders. Dat is wat ze zeggen. Uh, en deze, uh, die komt weer gewoon van, de, de, ja, gewoon van het uh, geluidsbestandje af. Uh, Wenny dus, want ze is dan toch de gast. En dat past weer mooi uh, bij datgene wat we net hebben laten horen. Want het is het tweede uh, zondwoersverhaal. verhaal. That's not you. <tied>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 And cry In the demons that I fight Count the worries in my eyes When it all starts falling apart you don't know just how far you should run Remember all the things that you've done Are you out of your mind? Het is van een uh, album met een uh, haast onuitsprekelijke titel. Maar uh, de slow clock heeft dat uh, gedaan. En achter de slow clock zit Harmen Kuiper. En uh, dit is uh, de openingstrek. En die is vrij kort. Daarvoor hoorde je uh, That's Not You van Wendy Moore. Dat was trouwens ook wel een turning point, denk ik, voor jou, uh, dat nummer. Ja. Oh ja, dat zeker. Ja, want uh, <laughs> cool. ik, uh, ik vond het uh, trouwens ook best wel de manier hoe je... Uh, dat uitlegde en dat je daar op een gegeven moment... ja, je was er over, uh, van van helemaal klaar mee. Van uh, nou, ben uh, bij neerleggen, maar... toen dat je zoiets van... ja, is dat het... Uh, de, de, daar heb ik... Uh, je moet, uh, ik pak de handschoen maar gewoon weer op... en uh, begin gewoon weer. Ja, ja, door deze track ben ik, langer maar zeggen... niet gestopt met muziek. <laughs> nee, maar het, ik, ik kan me voorstellen... Ja. want uh, ik heb hier zat muzikanten gehad... Uh, die het uh, ook uh, geen pretje hebben gevonden... om uh, dan uh, niks te kunnen doen... Maar ze hebben dan toch het nodige geschreven. En ik neem aan, ja. heb jij dat ook gedaan? Zeker, ja. Die pandemie was echt uh, best wel heftig. Ja. Um, en ja, daarvoor had ik dus heel erg writersblok daardoor. Want ik wist gewoon niet meer waar ik over moest schrijven. Op nou. een gegeven moment. Want er, er gebeurde niks, hoor. Nee. En ik, ik schrijf heel erg uit ervaringen. Maar als er geen ervaringen zijn, <laughs> ja. wat moet je dan doen? Ja. Weet? Dus ja, toen schreef ik deze. En daarna ging het eigenlijk de hele tijd soort van door. Is een mooie, graven. Ja, maar mooi mooie, mooie ding wat je nu net zegt... Writersblok, Block, ik heb wel eens wat meer uh, daarover gehoord. Ja. Maar wat gebeurt er dan? Uh, komt er dan helemaal niks meer uit je pen of wat dan ook? Ho ja. wat, wat, wat gebeurt er dan met jezelf? Tegen mij zegt... Uh, mijn producer zegt altijd... Writer's Block is niet real. Het zit in je hoofd. Ja. En dat is ook wel zo. Het zit in tussen je oren. Ja, ja, ja, ja. Want je moet eigenlijk... Wat ik nu heb geleerd... Je moet gewoon gaan schrijven. En op een gegeven moment kom je er wel uit. Ja. Maar soms dan ben je bezig en dan denk je echt... dit is echt zooi wat ja. ik aan het maken ben. En dan raak je een soort van de motivatie kwijt... en dan denk je dat je een writersblok hebt. En zo noem je het dan, maar eigenlijk kun je wel schrijven... maar je moet gewoon doorschrijven tot je weer iets schrijft... waar je blij mee bent. ja. Dus dat is het. Ja. Uh, en die producer, dat is volgens mij Stijn Ja, ah, dat dacht ik al. <laughs> Stijn van Rijsberg, ja, ja, ja Die heeft uh, dat uh, toen op een gegeven moment tegen je gezegd. Ja, uh, want uh, ja, dat is een gast die, uh, die weet hoe het uh, ja, werkt. Ja? Stijn, uh, die, die weet wel wat hij doet. Hij is echt al zo lang bezig. Is echt een toffe gozer. Ja. Ondertussen niet alleen mijn producer, maar ook bijna mijn therapist. Want ik zeg echt alles tegen hem. Maar we ja. schrijven nu ook samen Oh, dat veel. is allemaal mooi. Um, ja Dus hij weet alles waar ik wat ik meemaak en zo, dat soort dingen. Dat vertel ik aan hem, want er komen weer liedjes uit. Dus. Ja, ja, ja. ja. Uh, hij brengt je dus ook uh, zo onbewust hier en daar... op het spoor van, uh, van iets, ja, ja. Ah, Dat is alleen maar mooi. Ja, stoud uh, naar Stijn. Stijn is tof. Duidelijk, uh, de, de producer. De credits naar Stijn van Hesberg, hè? Was yes. Het, ja. Yes. Um, dan die EP. Want, het, uh, want die is twee maanden geleden... Is die, uh, uitgekomen. Mm -hmm. um, was ook wel, wel, wel iets uh, grappigs. Want uh, ergens uh, hier in Zandvoort is in een of andere bunker ingericht. Yep. <laughs> waar, waar jullie uh, heel veel geluid kunnen maken. Yes. Dat was dus wel een aardige release show, uh, als ik het Zeker. zo begrepen had. Hè? Ja, het is eigenlijk uh, mijn studio, normaal. Mm. Het is gewoon een soort van inderdaad, onder een kantoor. helemaal geluidsdicht gemaakt. Ja. En uh, op vrijdag gaan mijn ouders daar lekker uh, zitten. En ik heb de rest van de week gewoon kan ik daar oefenen. Ja. En niemand heeft last van me. Ja. En dan voor de release party inderdaad. Er, het is groot zat, dus... Ja, dat was super gezellig. Ja, uh, en, uh, ja Want ik weet dat de gast die wij twee weken geleden hier in de studio hadden... David Monenburg, ook toevallig even geweest. Meneer de burgemeester. Ja, nou ja, op dat moment is hij gewoon muziekliefhebber. Hè? Ja, het dat was wel echt ook. een verrassing. Ja? We hadden hem we wel uitgenodigd, maar ik dacht uh, dat, dat viel veel te druk. Maar ik vond het echt superleuk dat hij even er was. Hij ah, liet even zijn gezicht uh, ja, zien. En leuk. nog even zitten ook, uh, denk ik. Ja. Maar uh, hoe is die EP eigenlijk ontvangen? heel goed. ja ja ja. ja heel wat, goed de, wat merk je ervan? wat merk ik ervan? ja. ik krijg heel veel berichtjes vooral. oké, okay, dus uh... Kijk, die die songs zijn allemaal liedjes die iets betekenen, Weet, right? ik heb het echt geschreven omdat ik er iets bij voelde. Mm. Uh, nou krijg ik vaak terug dat andere mensen er ook heel veel van voelen en dat het ze helpt en mm. dat soort dingen. en dat is echt de reden waarom ik muziek maak. dus ik vind het heel tof. sinds die release heb ik dat ook zien groeien. Um, ja, heel veel liefde. Um, dat lijkt mij toch wel een beetje de belangrijkste basis om denk ik uh, wat, wat dingen ja, uh, te laten vertrekken, denk ik, toch? Ja, en dat motiveert me ook weer om weer nieuwe dingen te schrijven ja. en dat soort dingen. Um, Helft the... Deze plaats ook, waar wij nu zitten. Want ja, ik ben groot geworden. Jij net zo groot in dit dorp. Uh, heeft dit dorp ook een bepaalde dynamiek... ook voor jou in dat, in dat Zeker. opzicht? Ja? Tot nu toe, alle liedjes die ik tof vind... die ik schrijf, zijn in Zandvoort geschreven. Ah. Ja. Dus ik het, weet niet of dat iets betekent. Nee, nou ja, maar het, het, het is wel toevallig. Ja. Nou ja, goed. Het kan. Hè, weet je? Ja. Dus het, het zal niet zomaar zijn. Ik weet, uh, nou ja, de eerder genoemde Ziggy Dins, dat ontstaat uit de zolderkamer. Dat, dat, daar zijn zij begonnen. En ik ja. weet, dat roeert het ook hier. Uh, bij mij is hier... het bij de bunker. Aha. Dus dan, daar ja. ontstaat... Uh, bij maar jouw. ik woon heel, ook heel dicht bij het strand. Dus ja. ik kan ook gewoon met mijn gitaar naar het maar, een ja, maar Werkt dat dan ook? Als je dan uh, van je neemt je gitaar mee, je gaat op het strand zitten en uh, komt er dan wat? Soms. Soms. Ik kan er niet goed tegen als er mensen om me heen zijn. En ja. zand wordt vaak heel druk buiten. Oh, maar als je naar de zuiden uh, gaat, volgens mij niet hoor. Dus, uh... nou, ja, maar dat is wel heel ver lopen. En ik ben dan ook wel weer te lui om Dat moet je nou weer <laughs> niet doen. Uh, weet je? Dus, uh, bij deze zitten ja. er morgen 50.000 mensen die de afgelopen week op het circuit hebben. Dus ja. Ze dan daar bij jou te kijken wat uh, je ja, naartoe bent. <laughs> Nee, maar uh, die, die, die uh, studio is een prima plek om uh, te schrijven. Toch wel, ja. Maar Ik hou je van kan... mezelf helemaal opsluiten en ah, verdwijnen. Ja. En dan dus gewoon in je eigen bubbel op dat ja. moment zitten. Ja. Uh, maar goed, die EP is uh, redelijk oké okay, uh, ontvangen. Uh, ja. van, van wat voor reacties heb je dan gekregen? Ook van, van de grote uh, al wat uh, muziekplatform of, of nog niet? Um, nou, sowieso radio natuurlijk. Ja? Uh, 3FM, Radio ja. 2, Veronica. Aha, dus, yes. dat is best wel vet. Ah, <laughs> dus ze, ze, ze weten Wendy Moore wel Zeker. te vinden in ieder geval. En nog meer reacties, maar ik kan nog niet heel veel erover zeggen, want ik weet nog niet Hangen op, uh, het onderzoek? Zullen we daar uh, later nog een keer op uh, terugkomen? Maar ik Goed. weet je te vinden, want dan uh, gaan we gewoon bellen. Dus dat, uh, dat is altijd, uh, <laughs> ja, dat <is laughs> lijkt mij altijd wel een, een aardig uh, verhaal. Goed, een week of wat geleden had ik, um, had ik ook weer het genoegen dat ik de heren van Skink weer het, het een en ander mocht laten horen. Want ze hebben een album uitgebracht. En een van de singles die erop staat, het is Nederlands talige hiphop is Wie ben jij? Oeh, wat een reis. Fijn naam. Inmiddels licht, kijk naar mijn blik, mijn ogen die worden maar groter. Rook in mijn long, kartonnen mijn tong, mijn bakkers die kan niet meer drogen. Heb je nog zin om te takken, Dan pak ik mijn jacka, dan kunnen we eventjes lopen. Was me het feestje wel, duurde fucking lang, ging nog steeds te snel. Heb je iets van de geur van mijn zweef voor Denk dat hij op de ram wel de meeste helpt. Sorry, ik blijf maar ratelen, ratelen, praten, praat, praat Ik te vaak zonder ademen. Bijna mijn kaken naar vocht is vergaan, dus ik vraag je: nu mag ik een watertje? Ik zit best wel in de fight nog, blijf weghalen, gaan, hebben nooit de tijd op ik ben je boy, ik ben blijf toch Gaan naar deze halen, is een nice, nice, fight toch Hey, yeah. by the way, kan je deze doen? Willen peuken, ook een zin om mee te doen? Of liever, wat langs met een beetje groen. Van de hak op de tak op de space Maar wie ben jij? Wie, ben jij? wie ben jij? Wie ben jij? Maar wie jij? jij? jij? Wie ben jij? Wie ben jij? Wie ben jij? Wie ben jij? Wie ben jij? Maar wie lopen ben jij? Ik paar de, de discotheek Heel de tent opgebrand, net als elke week Maar wie ben jij? Wist jij dat ik rapper ben? Maar dat ik eigenlijk helemaal niet rapper ken Gek hè, besef je? Ik wilde vertellen dat dingetje dit deed Om dingetje belde Dus ik dien hem op en dat hij me vertelde Dat hij en de rest al we zijn in de velden Sorry, ik ben nu je naam alweer kwijt Maar we mieten de rest en dan gaan we naar mij Klein beetje feesten, klein beetje roken Had ik al gezegd dat ik op handen kan lopen Damn, wacht even, ik ga helemaal los Heb jij tabakjes in je zak? Pas mij een kleine pot. Zie je dat bankje, effe zetten, effe helemaal niks Wacht te kennen, relatorie, die is fucking sick Oh, wacht shit, zie de zon alweer komen Misschien is het tijd dat we even gaan lopen Is het lopen, let niet op de tijd En ik wilde nog vragen Maar wie ben jij? Wie ben jij? wie ben jij? Wie ben jij? wie ben jij? Wie ben jij? Maar wie ben jij? Wie ben jij? Wie ben jij? Maar wie ben jij? Ik ben een wezen van gewoonte Ben ik hier? Vergeet ik de tijd Al die fratsen vind ik overbodig Kalme jongen, nederigheid Twintig mensen op de overloop Vijftien daarvan liggen overhoop Die minuten is het wachten nog Tot ik van serotonin zegt Ik, ik echt zeg je heel eerlijk Het is een beetje warm hier in deze pitch. Maar heerlijk Ik vind het super nice dat je naast me zit Wil je, verkeering? verkering Voor alleen vannacht en dan morgen niks Ben er, de, de, de tering Niet al zeker meer, sla niet deze met grappige nog van dit alles Vroeger werkte ik met mensen Ja, ze konden altijd bij me terecht Alles wat ze konden wensen Maar nu zit ik hier op overlopen Verre weg van al mijn grenzen Heb ik niet waarop je naam gevraagd Zou je maar kunnen vertellen Wie ben jij? jij? wie ben jij? Maar wie ben jij? jij? wie ben jij? wie ben jij? Maar wie ben jij? En dat was hem. Deze van Skink. En het nummer dat heet Wie Ben Jij. Het komt van hun laatste verschenen album. Die ze het afgelopen maand hebben uitgebracht. Dat is deze maand geweest. Het is tijd voor Wendy Moore. Want die gaat een aantal nummers horen. Sowieso vier. En we hebben even afgesproken dat we het in twee knippen. Natuurlijk twee om twee. De eerste is... I don't know how to be fun. Yes. All right. Hark the corner call me boring. Stay still until the morning Drinks are pouring, music's roaring, And I can't stop I feel so sorry I know you like living in the lights Oh, I'm a-gonna cross my border But I'm just trying to be polite And at the end of the party, I'm the only one I wasted Feel like I wasted my time But I pretend that I liked it. Charlie mixed his fifth Bacardi vodka with wine. I mean, yeah, I had a great night. I don't know how to be fun. Oh, I'm glad when I'm gone, gone, gone. I don't know how to be fun. Even when I get drunk, drunk, drunk, yeah, at least I'm self-aware. such a plus skill to everyone Guess I don't know how to be fun It's too crowded, eyes get clouded Oh my mind just feels so fuzzy One more hour, Debbie Downer Mindless dancing like a zombie Show me how your lungs fill up with fire I feel surrounded, head is pounding, and my limbs freeze just like ice Wanna be the life of the party, but here I am just digging my grave. I promise that I try to have fun here for me, that just isn't the case But I'll say, yeah, I had a great day I don't know how to be fun oh, I'm glad when skill to everyone, yes, I don't know how to be fun. I don't know how to be fun. I don't know how to be fun. I don't know, I don't know. Sorry I'm such a skill to everyone, yes, I don't know how to be fun. I'm Even when I get drunk Guess I don't know how to be fun. En dan is het tijd Voor, ja De meest uh, Interessante versie voor vanavond Want uh, normaal gesproken is dat een Bombastische versie Maar nu is die heel ingetogen. En dat yes. is Biest. Yes. A feeling in my bones. The scars on my heart get me in the dark my future set in stone i wanna let go surrender control they tried so hard to bring me try to knock me off my feet underestimate me and you'll see can't tame the beast i got it all in me ready to run time to move on i'm free grasp it all between my teeth cause i just can't just can't tame the a restless animal get out of bed i'll sleep when i'm dead digging my claws in on my skin let out the beast think i'm giving in keeping the fight from dying within you tried so hard to bring me try to knock me off my feet underestimate me and yeah, you'll see can't tame the beast to run, time to move on, I'm free Grasp it all between my teeth Cause I just can't tame the beast Cause I just can't tame the beast Cause I just can't tame the bloody ends They tell the time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 Ja, en hij uh, klinkt ook. Uh toch wel hier en daar een beetje kippenval bij, ja. Dus ik denk ook dat dat wel een beetje de bedoeling is... Uh, van een beetje muziek maken. Want, uh, maar deze klinkt uh, inderdaad uh, heel anders... maar wel heel erg mooi ingetogen. En uh, eigenlijk ook wel, ik zou hem zeggen... breng hem ook maar uit, zou ik... Uh, ik zou dat gewoon doen. Akoestische versie. versie, ja. natuurlijk. Ja, Misschien. Ja. Uh, altijd goed voor de streams, denk ik, eerlijk gezegd. Maar uh, dat laten we aan weer niet zelf over... want uh, die gaat erover. Um, het is weer tijd om even weer iets te laten horen van de afgelopen maand. Ook ooit hier geweest. Dusty Stray, twee keer, maar dan onder de vlag van de Alternative FM. Maar hij heeft uh, toch wel degelijk ook iets uh, moois achtergelaten deze maand. En dat uh, is lists. I made a list of all the little things I missed about you. I haven't really finished yet. I made a list of all the places that we kissed around the world. Almost every comment I made a list of every imperfection in your face Now I love that face God, I miss that face Saved our relationship. It made me think a bit. I made a list of all the times I could have been better at you. It wasn't very I fall and I bleed for you Drip in, drip You get high and I get low Zo waar zat ik op een gegeven moment naar een collega van mij in het land te luisteren op de zaterdagmiddag. Willem de Waard bij het programma Zwaardvis uh, op Radio Kapelle. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Dan heb ik ook meteen weer even de promo praten uh, gedaan voor uh, Willem. En ik zat daar op een gegeven moment een keer te luisteren. Ik was nam hij dan lekker aan het werk. En in één keer. BAF! Word ik ineens Wendy Moore voorbij komen. De grapjas die uh, gooide. Ik zit toch niet naar mijn eigen lokale omroep te luisteren, dat dacht ik nog. zo'n rare gewaarwording dat er op een gegeven moment dan ineens een nummer van iemand voorbij komt... Uh, die ik dan uh, ook nog eens ken. En, dat, uh, dan, en dan zit ik... Dat is even een beetje even zo... Bom, dan zit ik uh, drie seconden van... Nee, het is uh, toch echt bij Radio Capelle geweest... Uh, dat uh, daar even die single uh, werd uh, gedraaid. Dus uh, ja. Leuk. Dus uh, je farm uh, gaat wel een beetje vooruit... Uh, in yes. dat opzicht. Yes. Uh. Yes. Ja, um, uh, die, uh, dat relapse... Dat, uh, dat, dat was ook een verhaal... geloof ik. Uh, dat was iets met... toxische relaties, toch? Of ja, niet? Yeah, klopt. Uh, ja, zeer... Ja. Uh, dat uh, is toch um, um, voor menig songwriter, met name Joost Lamerus. Uh, dat zeg jou nog niet zoveel, maar we hebben in het afgelopen uur hebben we nog een nummer van hem uh, gedraaid. Die heeft ook twee, drie nummers uh, uh, geschreven over toxische relaties. Dat uh, was ook niet uh, echt. Dat helpt natuurlijk om erover te schrijven. Ja, te ja, Ik uh, heb dat ook. Rips or Cases gaat er ook over. Ook nog. Alleen die gaat er echt over. En deze relaps mm. had ik eigenlijk. toen had ik nog helemaal geen ervaring ermee. toen heb ik het geschreven over iemand anders. De relatie yeah. van een vriendin van mij. Yeah. En dan ja, werd ja dat was het. Ja, dat was het. Ja, dat Ja, het. Ja, ja, ja, ja. Ja. Nu heb ik het wel ervaren. Ja. Die is mijn perspectief. Aha. Dus ja. je, hebt, je hebt het zelf ook ervaren. Ja, Helaas ja. wel. Ja, uh, nou ja, goed. Um, om het, uh, we gaan het niet helemaal te persoonlijk uh, maken. Maar het, het, het, het, het, dat doet wel wat met je, denk ik dan. Oh ja, zeker. Ja. Het, het slootje. Het sloopt, ja. Nou, dat, is, nou, dat, is, dat is iets ook wat, uh, wat Joost Lammeeris in uh, zijn uh, uitingen ook heeft uh, gezegd... over dat werk wat hij uh, heeft gemaakt. Ik geloof twee singles heeft hij uh, daarvan gemaakt. jij dus ook ja. nu. Ja. Eén uh, van, uh, van uh, als een soort helikopter en één keer ja. met een persoonlijke ervaring. Ja, dat, uh, het, is wel, het is wel grappig, want Relapse komt natuurlijk uit 2020 of zo. Nee, daarvoor nog, 2019, ik zien, denk ja. ik, ja. Maar nu, als ik hem live speel, zing ik hem heel anders. Ja. Omdat ik hem nu wel voel. Ja, logisch. Right? het is heel ja. grappig dat een nummer gewoon ja, een andere meaning kan krijgen ja. zoveel jaar later. Ja. Uh, maar je hebt het toch wel eens tegen mij gezegd. Dat je dat nummer bijna ook niet kon spelen. Of, uh... Nee, dat is Elixir. Dat is Elixir. Ja. Dat is het andere nummer. Maar die speel ik nu ook in mijn zin. Oh, dus je hebt je er wel overheen gestapt. Uh, ja. Yeah? Uh, is uh, daar Stijn ook een uh, belangrijke factor in het hele verhaal? Absoluut. Ja? ja. Hij helpt ook gewoon met... Um, sowieso ook live dingen en zo mm. helpt hij me heel erg mee. Ja. Ik heb sowieso een heel nice team. Zoals zijn vader, Daan. Die ja. helpt mij heel veel ook live. Ja. Um, nu een bandje. Ja. Uh, Jamie, waar ik eigenlijk altijd mee speel. is ook leuk. heb ja. ik natuurlijk al jaren mee. Die helpt mij er ook ja. heel erg mee. En zo groeit dat allemaal. En dan uiteindelijk kan ik dingen wel spelen. Ja, ja, ja, ja. <laughs> Uh, over Jamie gesproken, zie ik ja. ze dan weliswaar niet, maar ineens uh, klepperde de mailbox en daar zat ineens een single in waar zij in zat. Early oh. in July. Oh ja, ja dat is ja, daar uh, bandje. Ja, ja die, heb ik, die heb ik al een paar keer laten horen. De hier. drummer van die band is ook mijn drummer. Is dat ook jouw drummer? Ja, ja. Het ja. is dus, uh, dus een beetje uh, Buur spelen. Ja. Ja, dus. Ja, <laughs> uh, Oké, okay, nou uh, dat, uh, dat dus. Is er ook iets. Want uh, Elixir, die, uh, die kan ik ook nog uh, laten horen. En Rips Occasion oh, staat al ergens uh, gepland in het volgende. Maar zover is het nog niet. Eerst uh, de mannen van Middenweg even weer aan het woord laten. Want ze hebben uh, vandaag, of eigenlijk eerder deze week... Uh, een videoclip bij Licht Camera Actie uitgebracht. Kom maar op, we gaan weer Een nieuwe ronde, heel de cruise staat klaar weer No, no core doe nu wat normaal is Doe mijn eigen ding en ik doe het niet gratis Kom maar op, we breken Elke tent dan we laten je zweten Er is een vuur in mijn hart, tot keten Middenweg ge-act, maar een statement Op naar een hogere level, we hebben we nooit meer gezet. Fuck a burnout, we zijn boontje to rebels Vraag mijn mama, ze weet zo zoon die is special Rappers kunnen niet op een podium brengen Wat wij twee doen, hoor die crowd meedoen Ze kennen de naam We koppen met tracks, stappen op de set We zijn ready om te gaan Licht, camera, actie Licht camera A, ah, licht camera actie, licht camera A, ah, licht camera actie, licht camera A, ah, licht camera actie Ligt camera ah. Ze gaan van ons nee, maar we geven ze ja Heb ik toen een visie, dus ik waar ik ga Doe het voor me ver met een scene en de saas. Ze zien wat ze aangeen, misschien meer we gaan Kan niet niks, maar ben Arne missen Voor de competition, ik kan niet missen Kan voor de, kan geen kansen spullen Waar ik landen zal, dat zal God beslissen Ik leef mijn best life, ver weg van bad vibes middenweg op de headlines, binnenkort op burger komen die franchise Ik leef mijn best life, ver weg van bad vibes middenweg op de headlines, binnenkort op burger komen die franchise hey. Licht kamera actie, licht kamera ab, licht kamera actie, licht kamera ab, licht kamera actie, licht kamera ab, licht kamera actie, licht kamera Villain, villain, mensen met wijnkelder en jet. We zijn naar de White Castle op weg. De raps en beats, ze exclusief, zeldzaam als Pineapple Express. We dienen die doopnus voor de shop, net als Jay Silent Pop. We hebben die Broco top slot, er is geen mofo die ons stop. We runnen die Toco in de pendants, stek mijn doo op in dit vest. Ik ben een grown-up in het goals, maar ik blijf ook af en toe gek doen. Ziet er veel nerds en introverts, wat is gebeurd? Ik snap het niet. Fuck social awkwardness, shy arsenness, laat de wereld je glimlach zien. Leeg, camera Lichtcamera, ah! Lichtcamera, actie! Lichtcamera, ah! Lichtcamera, actie! Lichtcamera, ah! Lichtcamera, actie! Lichtcamera, ah! Goed voor een vrouw zoals deze, want wij zijn beide mensen met een drukzal kop in dit leven. Ik vind het geen probleem, dingen lopen, hoe ze lopen. Kan mijn ogen niet geloven dat ik keer op keer weer val voor jou. Ik ben al lang gestopt met hopen dat jij mij ziet zoals ik jou zie. Maar volgens mij ben ik vleeggenoot. Dingen door mijn hoofd heen, het voelt als een blok aan mijn been. Ik weet niet wat het is, mama, maar volgens mij ben ik verliefd en niet een beetje ook. Je zit vast in mijn hoofd, mama. Volgens mij ben ik verliefd. Er gaan een hoop dingen door mijn hoofd heen, het voelt als een blok aan mijn been. Ik weet niet wat het is, mama, maar volgens mij ben ik verliefd. En niet een beetje ook Jij zit vast in mijn hoofd Mama, volgens mij ben ik verliefd Je zei maar, je bent jong en naïef Mama, zij kent zichzelf, ze zijn anderen niet Mama, ik loop de droom als ik zit op de fiets Mama, vraag het me af, nou ben ik verliefd Mama, ga door Er is geen stoplicht voor mijn zorgen Het groene is in mijn hoofd, zij is mijn bloemetjes van morgen Zij kent haar ruimte en ik de mijne zijn we samen, laat de wereld naar ons kijken het weer het blis Gefeliciteerd, ik denk dat je het hebt, zei je Wakker voor de wekker, gaat, wil niet in bed blijven Het lijkt bijna obsessief, maar toen ik ren Maar je zei me, laat niet los als je de liefde ooit herkent, mama Maandag tot maandag, ik zei mijn nummer één Mijn hoofd is in de wolken, yes, ik denk dat ik het weet Vanaf nu niet, niet meer alleen, we komen overal doorheen Wat heb jij me ooit geleerd, is het vast in mijn systeem, mama Er gaan een hoop dingen door mijn hoofd heen het voelt als een blok aan mijn been Ik weet niet wat het is, mama maar volgens mij ben ik verliefd en niet een beetje ook. Je zit vast in mijn hoofd. Vorige week een uh, nieuwe single uitgebracht uh, van deze, Dashano, samen met uh, Dami. En volgens mij ben ik verliefd en daarvoor hoor je Middenweg met licht, camera, actie. Um, nog even kijken. Nog negen minuten zo'n beetje. Nou, dan kan ik nog zeker drie singles laten horen. Dus dat gaat helemaal goed komen. Dit is een nieuwe single. Die komt morgen uit. Dat is The Sunrise Paradise. And The Only One. Tell me to get out of my bed. Dat je grappig bent. Oh, oh, oh, oh. Ik wil je zeggen dat je alles bent. Oh, oh, oh, oh. Ik wil niet dat je in je oh, hoofd zit. En dat was hem. Deze van uh, Plankton. En ik zit daar ook uh, aardig uh, dichtbij in de buurt. Want ik was een van de weinigen die het uh, liet horen. Dat was één. En twee, uh, wat gebeurde er? Uh, het Planktoon verhaal. Het eerste uh, nummer hadden ze ook wel ergens aangeboden. En wie ging er mee aan de haal? Frits Pits van de Taalstraat. Ja, uh, dat vind ik altijd wel grappig dat, uh, dat ook... Dat wat ik gedraaid heb, dat dat op een gegeven moment ook bij NPO Radio 1 ook nog, uh, nog te horen is. Ja, ja zo raak aan het lopen. Maar uh, Plankton uh, heeft uh, in de geleden toch ook wel uh, mensen zitten... die een van de twee heeft toch al uh, zijn behoorlijk wat sporen in, in Radioland uh, wel gehad uh, in dat opzicht. Pak mijn hand, heet uh, de nieuwe single, die komt morgen uit. Nog meer Dream Pop. En uh, we hebben hem uh, ook aan het woord gelaten deze maand. Oliver Aaron en Gypsy Land. En daar sluiten we dit uh, tweede uur mee af van deze alternative fan. Apart, but you're still here. I remember the day so well, so well. Shuts on my heart an ocean apart, but you're still here. Without a goodbye or Pain up in flames to burn it to gold. I know who I am today. I'm a man, child in Gypsyland.